De kaplaarzen van Mars. Op een dag vloog er een vliegende schotel over de boerderij van de vader van Jantje. De dieren op de boerderij schrokken er verschrikkelijk van. De kippen en de varkens renden doodsbang over het erf. En de vader van Jantje, die in de schuur aan het melken was, merkte dat de koeien zure melk in plaats van zoete melk gaven. Hij holde naar buiten en schreeuwde naar de vliegende schotel. Ga weg, anders roep ik de politie. Tot zijn verbazing zag hij dat de vliegende schotel vandoor ging. Jantje was toch wel teleurgesteld toen de vliegende schotel achter een heuvel verdween. Hij dacht aan de marsmannetjes in de vliegende schotel. Die had hij best eens willen zien en een praatje met hen willen maken. Maar hij wist niet dat marsmannetjes heel bang zijn voor de politie. Opeens zag Jantje dat er in de vijver een paar vreemde laarzen dreven. Die zijn vast uit de vliegende schotel gevallen, dacht Jantje. Hij liep naar de vijver, viste de laarzen eruit en trok ze aan. Maar Jantje merkte al gauw dat kaplaarzen van Mars geen gewone kaplaarzen zijn. Op Mars worden kaplazen namelijk niet gebruikt als het regent of om door modder te lopen. Nee, op Mars worden kaplazen gebruikt om te kunnen springen en om heel grote stappen te kunnen nemen. En dat zou Jantje al heel vlug merken. Want zodra hij de laarzen had aangetrokken, begon hij zonder het te willen op en neer te springen. En toen hij een stap wilde doen, merkte hij dat hij heel verre sprongen maakte. Dat kwam doordat de lazen gemaakt waren voor Mars. En een gewone stap maken op Mars is hetzelfde als een grote sprong maken op aarde. Daarom kon Jantje met de Marslaarzen zulke hoge en verre sprongen maken. Toen hij een paar stappen had gedaan, merkte hij tot zijn stomme verbazing... dat hij net zo hoog kon komen als de kerktoren. Hij sprong een keer... ...en greep zich vast aan de wijzers van de torenklok. Op dat ogenblik kwam de politieagent van het dorp op zijn fiets aanrijden. Hij zag Jantje aan de torenklok hangen. Kom direct naar beneden, riep hij. Hoor je me? Dat kan ik niet, riep Jantje terug. Ik zit vast met mijn laarzen. De politieagent pakte een boekje en een potlood. Hij schreef, ongehoorzame Jantje wil niet uit de toren komen. Op het plein voor de kerk stonden intussen een heleboel mensen te kijken. De jeugd wordt steeds ondeugender, zei een oude mevrouw. En een fotograaf van de krant maakte foto's. De politieagent belde de brandweer. Vijf minuten later kwam er een rode brandweerauto het plein oprijden. Een brandweerman klom langs een lange ladder naar Jantje toe. Hij tilde hem op en liet de laarzen... In de dakgoot. Zo kwam Jantje veilig naar beneden. Toen Jantje thuis kwam, nam zijn vader hem stevig onder handen. En je gaat zonder eten naar bed, zei hij. Het is jouw schuld dat de torenklok twaalf minuten achterloopt. Maar de laarzen van Mars stonden nog steeds in de dakgoot van de kerktoren. Zou er helemaal niemand meer aan de kaplaarzen denken? Jawel hoor. Want in de vliegende schotel riep een marsman opeens, we zijn de kaplaarzen verloren, we moeten onmiddellijk terug naar de aarde. Intussen reed de politieagent op zijn fiets langs de kerk. Opeens dacht hij, de kaplaarzen van Jantje staan nog in de dakgoot en dat kan niet, ik zal ze wel even pakken en ze terugbrengen. Hij zette zijn fiets tegen de muur van de kerk en pakte een lange ladder die bij de kerk stond. Thuis lag Jantje verdrietig in bed. Hij kon niet slapen, want hij moest steeds aan de kaplazen denken. Stilletjes kroop hij uit bed. Hij kleedde zich aan en liep naar buiten. Op het dorpsplein zag hij dat de veldwachter op een ladder naar de dakgoot van de kerktoren klom. En... ...boven de kerktoren vloog de vliegende schotel rond. Opeens ging er aan de onderkant van de vliegende schotel een luik open. Er werd een lang touw naar buiten gegooid. Aan het touw zat een haak om te proberen de laarzen uit de dakgoot op te pikken. Maar de haak kwam terecht in de kraag van de politieagent... ...die net de laarzen uit de dakgoot had gepakt. De marsman in de vliegende schotel dacht dat de laarzen aan de haak zaten... en hij riep omhoog. En even later zweefde de politieagent door de lucht. De politieagent liet van schrik de laarzen vallen... en greep zich met beide handen vast aan het touw. En dat touw werd langzaam in de vliegende schotel naar binnen getrokken. Het einde van het touw bracht echter niet de laarzen naar binnen... Maar de politieagent. En daar schokken de masmannetjes in de vliegende schotel heel erg van. De politieagent haalde uit gewoonte zijn boekje en zijn potlood tevoorschijn. Hij schreef op: Een bekeuring voor de vliegende schotel vanwege fout parkeren. U moet niet boos worden, zei de piloot. We zullen u direct terugbrengen. En de vliegende schotel keerde meteen om terug naar het dorp. En de volgende morgen zagen de mensen dat de torenklok stil stond. En dat kwam omdat de veldwachter aan de wijzers hing. De masmannetjes hadden de politieagent teruggebracht naar de plaats waar ze hem opgepikt hadden. Jantje had grote pret. Een oude mevrouw mopperde, ik vind het helemaal niet zo vreemd dat de jeugd zich niet weet te gedragen. Die politieagent geeft een slecht voorbeeld. De man van de krant maakte opnieuw foto's. Jantje belde de brandweer die de politieagent van de torenklok haalde. Jantje heeft nog lang naar de kaplazen gezocht, maar hij kon ze niet vinden. Ze waren uit de handen van de politieagent gevallen... en niemand weet waar ze terechtgekomen zijn.